Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het Eurovisie Songfestival is dit jaar gewonnen door Zwitserland... met het nummer The Code van Nemo. De inzending was zowel bij de vakjury als bij de publiekstemmen de grote favoriet. Nemo Mettler is daarmee de eerste non-binaire artiest ooit die het Songfestival wint. Op de tweede plaats is Kroatië geëindigd met het nummer Rimtim Tagidim van Baby Lasagna. Het was een onrustige editie van het Songfestival... De Nederlandse inzending van Joost Klein werd op het laatste moment gedisqualificeerd. Er wordt onderzoek gedaan naar een incident dat donderdagavond achter de schermen plaatsvond. Ook was er veel kritiek op de deelname van Israël vanwege de oorlog in Gaza. De Nederlandse jurypunten van het Eurovisie Songfestival... zijn door de EBU-baas Martin Eusterdaal in de uitzending uitgedeeld. Toen hij aan het woord kwam was er veel boeggeroep te horen vanuit de zaal. Eigenlijk zou Nicky de Jager de punten uitdelen... Maar die trok zich terug vanwege de disqualificatie van Joost Klein. Dat besluit werd samengenomen met de AVOTROS. De twaalf punten van Nederland gingen naar de winnende inzending van Zwitserland. Zwemles is zo duur geworden dat steeds meer ouders het niet meer kunnen betalen. Daardoor leren steeds minder kinderen zwemmen, zeggen deskundigen bij Nieuwsuur. Het behalen van een A-diploma kost nu ruim 700 euro per kind. Experts zijn bang dat daardoor meer kinderen zullen verdrinken omdat ze niet hebben leren zwemmen. De Overijsselse CDA-politicus Rick Brink is plotseling overleden. Brink kreeg een paar jaar geleden landelijke aandacht... omdat hij de eerste minister van gehandicapte zaken werd. Een officieuze functie die in het leven wist geroepen door Caro en CRV. Rick Brink is 38 jaar geworden. Het weer vannacht op veel plaatsen helder. Het koelt af naar 9 tot 13 graden. Morgen opnieuw vrij zonnig en droog. Met een matige zuidoostelijke wind wordt het 22 tot 26 graden. Na het weekend een stuk wisselvalliger en geleidelijk minder warm. Dit was het NRS Journaal. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. Met nu de nacht. Te zwijgen. Oh, ik kan veel beter zwijgen. Ik kan zingen van druk. Want als ik niks probeer, dan kan er ook niks lukken. Wil jij allemaal achter kijken tot ik alles van je leef? Met alle mensen, weigelijke mensen die ik toch vergeet. Wil je allemaal weten tot je hookjes in mijn ziekte? Wil je langs leren kennen? Maar misschien wil jij dat niet. Bye. na af night to begin, again. you work all week long, you work your fingers to the bone, find these enemies, I got wait for Saturday to begin, I'm gonna have myself some fun, fun, fun, fun. Have some fun, night, fun, fun, night, fun. Make the reason be love